Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel meer mensen willen een maagverkleining. Tijdens de coronacrisis is het aantal aanvragen flink toegenomen, zegt de baas van de Obesitaskliniek. Volgens hem gaat het om 15% meer aanmeldingen per maand. Corona-patiënten op Intensive care hebben vaak overgewicht. Hij denkt daarom dat meer mensen zijn gaan werken aan hun gewicht. En dat het het laatste zetje is voor een maagverkleining. In een gevangenis in Frankrijk is een gijzeling bezig. Een veroordeelde moordenaar en verkrachter houdt twee bewakers vast, een man en een vrouw. Volgens Franse media is één van hen gewond geraakt. De gijzelaar zou willen onderhandelen over zijn straf. De grote steden willen meer flitspalen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben bij de minister aangeklopt voor meer geld. Ze vinden het niet kunnen dat er nu vooral oude flitskasten langs de wegen staan... terwijl er steeds vaker te hard wordt gereden. George Floyd, de zwarte Amerikaan die vorig jaar om het leven kwam bij een arrestatie... wordt vrijgepleit van een eerdere veroordeling. Hij kreeg in 2004 tien maanden cel omdat hij voor 10 dollar krek had verkocht. Maar de agent die hem destijds aanhield wordt verdacht van corruptie en moord. De prijswinnaars van het NK Tegelwippen zijn bekend. Het zoveel mogelijk vergroenen van tuinen door de tegels eruit te halen. In Den Haag werden de meeste tegels gewipt... In de gemeente Rukven gingen de meeste tegels per inwoner eruit. En ook in Hoofddorp werden er tot het laatste moment stenen uit tuinen gehaald. De eerste container zit mutvol en de tweede gaat straks volkomen. We hebben net de hele tuin gedaan. Uh, eigenlijk alle stenen eruit en gras. Waarom? Omdat het gras fijn is, water kan beter weg, is goed voor het milieu. En daarnaast is het gewoon hartstikke leuk. Lekker in het gras, toch veel heerlijker dan op stenen. Weer, nu nog zonnig op veel plekken, maar er komen regenbuien aan. Het wordt eerst nog een graad of 17. Ook morgen is het regenachtig en een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het gaat goed op de wegen in de regio. De enige file is te vinden op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Amsterdam-Zuidoost, drie kilometer langzaam rijdend verkeer. Reken daar op net iets minder dan 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zéé. Zandvoort. Een zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM luncht. Een hele goede middag lieve luisteraars van Zandvoort Lunchroom. Het is vandaag weer dinsdag en het houdt in dat er komen twee uur... Lus aan de andere kant en Jan aan deze kant. Een leuk programma voor u. Nou, uh, dag Lus. hallo. Beetje zin in Lus. Ik wel. Oké, okay, we gaan wat leuke dingetjes... We uh, Oké, okay, heel belangrijk. 5 oktober alweer, wat gaat het allemaal hard, jongens. Wat gaat het allemaal hard. Wat hebben we vanmiddag? We hebben een, uh, Als het gaat lukken, heb ik het interview... wat uh, gemaakt is bij de opening van het uh, Joost Monument... We hebben natuurlijk ook lekkere muziek uit alle jaren, alle soorten, alle talen. We gaan een weerbericht voor u opnoemen. En we hebben ook nog wat andere agendapuntjes. Maar we gaan een muzikaal beginnen We uh, doen met een heel oudje van... Uh, misschien kennen we het nu nog wel. <kult -trollen> Esther's Kobay. Dat uh, uit een grijs verleden. En, uh, is zij niet met iemand van de Stones geweest? Vroeger? Wie? Zij, Marianne Faedvok. Ja, ze hebben een relatie gehad ja. met uh, ja. uh, Mike Jagger. Ja, dat ja, klopt. Dat klopt. Ja. Ik moest even graven in mijn, uh, in mijn brein van heel ja. lang geleden. Dat ja. klopt. Ja, uh, lieve luisteraars, dinsdag alweer uh, 5 oktober en uh, het gaat weer lekker, uh, het dorp wordt weer van de dorpelingen. lust. dat is wel, uh, dat valt wel een beetje op, hè. Lekker rustig. heerlijk. Ja, uh, ja. ja. Ik vind het ook ja, wel, wel rustig. Ja, ja, ik vind dat, uh, dat toeristen hier rondlopen, vind ik, heeft ook wel weer wat, hoor. Ja, maar deze dag vind ik het zo leuk dat je komt de mensen tegen die je zomers wat minder ziet. En dat vind ik wel gezellig, we hadden wat bij te praten en het, ik vind het sfeertje gewoon leuk, we hebben lekker weer en uh, nou en wij gaan er. We een... hebben leuke nieuwe uh, nieuwtjes eigenlijk. Want er gebeurt wel weer wat in het dorp. Oh ja, zeker. Ja. De krocht wordt verbouwd. krocht wordt verbouwd. Dat is wel, wel een dingetje hoor. De ja, huizenverkoop van de watertoren zijn, is gestart en nu blijkt dat er ook weer appartement uh, boven het nieuwe complex van meneer Strijder gaan ja. komen in ja. Noord, ook, Gelukkig erg ook. Ja. En daarnaast hebben we aan ook nog hebben we dan het uh, project Duinwachter wat binnenkort weer gaat komen. Ja. En uh, ja, er zijn alleen uh, wat, wat parkeerperikelen geloof ik. Dus er zijn de meningen over verdwenen. Maar die, dat blijft dus ja, dat is, maar het is, het is, ondergrondse parkeergeleid. Ja, nee, maar ik, ik. ga eigenlijk het parkeerbeleid wat ze willen gaan invoeren. Over de meters die gekocht gaan worden voor zoveel geld. En uh, ja, je houdt natuurlijk altijd meningen verschillen. Maar, ja. Ik vraag me nog steeds af, is dat nou het, uh, bij jullie in Noord, is dat geëvalueerd? Wat? Nou, dat, die, dat die parkeren proef, is dat geëvalueerd. Nee, dat is nee, gewoon okay. gezegd en gedaan. En oh, dat dat... Gaat ja, gebeuren. maar je, zal een proef moet toch geëvolueerd worden, naar, naar mijn mening? Ja, ja, dat wordt dus niet ja? gedaan. Je hebt maar nee, dat doen. is evolueren niet, maar er wordt dus meteen wel weer iets nieuws volgedragen. En, ja. ik, ik vind het gewoon helemaal niet nodig. Vind je nog. Ja, maar goed. Je. We hebben ruimte zat. Ik heb, en die ene Duitse auto die er staat voor twee dagen heb ik geen uh, pijn aan. Nee, ja, goed, we gaan even kijken wat er gaat worden allemaal en uh, we gaan maar uh, een beetje een nummertje draaien. Een oudje van uh, Burken, verkeerd doen, de swinging safari. Wat was dat? Uh, swing en safari en eigenlijk de volgende agendapuntjes uh, sluit een beetje aan. Dat gaat namelijk uh, over de wilde kant van Zandvoort, Luz. Dat uh, We hebben ook een wilde kant hier, wist je dat? Een beetje een, echt een wilde kant. Echt waar? Ja, en dan gaan we eventjes oplezen hier, want het is ontdekt de wilde kant van Zandvoort. Want oktober, dat is de maand waarin de mannetjesherten in de duinen nee, bronstig de strijd nee. met elkaar aangaan. In de hoop de vrouwtjes voor zich te winnen. Doe ze anders dan wij eigenlijk wel, hè? Ja, ja, ik ja. zie mij nog niet zo slev in de duinen of in de. Nee, nee dat zouden de buren ook niet leuk vinden, Jan, dat Zeker, zeker niet, zeker niet. Maar in dat heel dus, uh, natuur nee. op zijn puurst. En uh, om dit met eigen ogen te kunnen zien, organiseert Zandvoort marketing deze maand. Diverse wildwandelingen. In de Amsterdamse Waterleiding Duinen leeft de grootste populatie damherten van Nederland. En uh, deze zijn het hele jaar door te zien. Maar door de paartijd is een bezoek in oktober wel heel speciaal. Tijdens de wildwandeling van anderhalf à twee uur loop je buiten de de baren op zoek naar bullende en vechtende herten. De gids vertelt je vaak onderweg alles over het gebied en de fascinerende paringsritueel. Tijdens de herfstvakantie worden speciale kinderwandelingen georganiseerd. Een leuk idee voor een uitje voor onze kleine mens. Er is een beperkt aantal plekken voor de wandelingen. Kijk voor meer informatie en reservering op www.zandvoortcoastalwild.nl.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 Tijdens de herfstvakantie kun je op unieke wijze kennis maken... met het gebieden tijdens de beleefweek in en rond het Nationaal Park. Uh, naast de wildwandelingen naar de Damherten... worden in oktober, in oktober ook diverse andere activiteiten georganiseerd die aansluiten bij het thema wild. Maak kennis met uh, de zaakjes wild, watersporten, golf of kitesurfen... of ga slippen op het circuit. Natuurlijk sluit je jouw dag af bij een van de 35 strandpavillons met een warme chocomel bij de open haard. Want het is alweer de laatste maand dat je de seizoenspaviljons kunt bezoeken... Wil je wat meer informatie over de wildwandelingen... watersport in Zandvoort en de overige activiteit in oktober? Kijk dan even op www.zandvoortcoastwild.nl. Ik herhaal www.zandvoortcoastwild.nl. Dat nog toch leuke ideeën weer voor de herfstvakantie, Luus. Jawel, dus je, ik loop ook echt heel vaak in de duinen in Noord... en ja. die kleuren van rood, wit, Mooie groen. kleuren, mooie. Zo geweldig. Ja, zeker.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 My It's got nothing but love for the dark, and I wish I was fast asleep, freeing of my masterpiece, demons come and dance with me, are you best of de dark? Nou, dat was een apper... Hij is wel erg bang in het donker, want in een stopt hij. Nou, jij het ja, uh, grappig... Uh, uh, jij, jij kondigde net al een beetje aan... Uh, het uh, sluiten van de... strandtenten... in uh, oktober, en het klopt. Maar ze mogen blijven staan uh, van hoogheemraadschap Hoge Rijnland, om vanwege de coronamaatregelen. Ze hebben zich... Uh, ze hebben moeten sluiten, ze hebben weinig geld verdiend. Dus het uh, op- en afbouwen... kost nou helemaal veel geld. Dus ze mogen... Dus, net zoveel dus als vorig jaar eigenlijk, of mogen. Uh, nu meer. Vorig jaar mochten ze ook. Ja, maar zijn nu meer of, of hetzelfde aantal gewoon? Ik neem aan hetzelfde aantal. Nou, het, het is toch? niet de een wel. Goed voor het deze mensen. Lekker, ja. Ja. Uh, er zit alleen wel weer een uh, maar aan. Uh, Hoogheemraadschap Rijnland stelt dan wel weer een belangrijke voorwaarde... dat uh, de paviljoens in 2023 een aantal meter verder uit de duin worden opgebouwd. Want dit is volgens waterschap nodig... om het duin op een natuurlijke manier te kunnen laten aangroeien waardoor de kust wordt versterkt. Uh, verder uit de duin opbouwen is, uh, ja, is voor de, voor de uh, seizoenspaviljoens geen probleem. Maar voor de vaste paviljoens natuurlijk een, een, een wel. Van ja, ja. Uh, wat, hoe ze dat uh, gaan oplossen, dat uh, staat er even niet bij. De gemeente Zandvoort steunt de jaar rond paviljoens... in de strijd tegen het waterschap... en is daarin niet alleen de kustgemeente trekken samen op... laten een woordvoerder van de gemeente weten. Dus waarschijnlijk heeft het dan wel een vervolg. Maar ja, goed, ik denk toch wel dat de voordelen... opwege uh, op treden de nadelen. Dat lijkt me nog heel gunstig. Dus niet, af, niet afbouwen en uh, niet afbreken dat en weer opbouwen. Dat lijkt me inderdaad natuurlijk. Dat, dat, dat, het uh, dat uh, scheelt heel veel geld. en ja. Uh, ja, het is alleen jammer dat ze niet een klein stukje open mogen. Ja, nou goed. Uh, Onlangs is weer een Nieuwe juist bond in première gegaan. En, ja. Uh, ja, ik heb hier een nummer van Adele en die heeft toen lang geleden de titelsong van een andere juist bond gezongen, Skyfall. Kun je die nog Skyfall. even Ja. ja. Dus, goed Goed gezongen naar Delft. Ja, ja, mooi Hele mooie stem van haar. <coughs> uh, Jan, heb jij ook last gehad van die uh, Facebook-storing? Nee, nee, nee, nee. Ik heb er niks van gemerkt. Jij wel? Ik ook niet. Nee, dus maar het heeft wel heel veel geld gekost, hè. Het heeft uh, heel wat miljoenen gekost, heb ik gelezen. Het was 10 miljoen uh, ja. euro... Per, zijn ze kwijt daardoor? Per uur. Per uur. Dat ze daardoor kwijt zijn. Of dollars, sorry. 10 miljoen dollar per uur. En dat heeft 7 uur geduurd. Ja, het is ongelooflijk Het is Facebook eigenlijk niet te geloven naar trouw... dat soort dingen: hè. Instagram en WhatsApp. Instagram, al die dingen die erbij horen een beetje. Dat allemaal. Uh... Maar ik had vanmorgen ook iets leuks op, op Teletext eigenlijk. vond ik ook interessant op te lezen. Even kijken wat je hier nog kan terugvinden. Ah. Uh, ja, Tesla die keer wel, de autofabriek. Ja. Nou, dat is een hele mooie, mooi verhaal. Autofabrikant Tesla, die moet uh, wat betalen aan een ah, nee. ex-medewerker. Ja. Heb je het gelezen? Ja, ik heb het gelezen. De man, uh, Owen Diaz, zei dat hij in de fabriek van Tesla in San Francisco dagelijks geconfronteerd werd met racisme en een vijandige werkomgeving. Diaz, die in 2015 en 2016 in de publiek werkte als liftbediender... kreeg onder meer te maken met racistisch gescheld van collega's. Het lukte de leidinggevende niet om dit te stoppen. Het is alsof er een grote last van de schouder is gevallen... zei Diaz tegen de New York Times na de uitspraak in zijn zaak. Het is nog niet duidelijk of Tesla in beroep gaat tegen de uitspraak. En uh, natuurlijk het eind van het verhaal. Wat moet Tesla aan deze meneer betalen? Ja, 137 miljoen dollar. Nou, nou, nou, nou. nou. Ketien, kassa. Kassa, daar kun je inderdaad. toch heel wat de Teslas voor kopen, dacht ik. Ach, ja, maar okay. die doe je niet als je dan uh, daar. Uh, <laughs> dan ongelooflijk. Je, dan dit. koop je weer een ander autootje. Als je hier, als je nek breekt over een, een stoepje, dan is het dan moeilijk om uh, 1000 euro te krijgen. Ja, ja, ja dit is Nederland en dat ja, is uh, het grote verschil. Ja, verschil: Amerika. Uh, Luus, we hebben natuurlijk. Uh, het is niet ontgaan. De, het, het nieuwe Joodse monument is officieel geopend afgelopen uh, Week was dat, hè, deze week? Ja, ja, ja. ja. En onze radio collega's Jaap Koper en Ger Loogman, die waren daar. En wij hebben wat interviews uh, daarvan. En daar gaan we nu de eerste van draaien. Op zondag 3 oktober is het Joods Namenmonument in Zandvoort onthuld. Met de muziek uit de film Schindlers List begint de dienst voor de onthulling van het Joods Namenmonument in Zandvoort. MUZIEK ja.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 Tijdens de dienst bij de onthulling van het Joods-Namen monument zijn er ook tal van sprekers. Zo ook de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. En die zegt iets over de geschiedenis en de verantwoordelijkheid die de badplaats neemt ten aanzien van de geschiedenis van Joods-Zandvoort. Met het monument dat er al stond en dat inderdaad terecht een mooie plek heeft gekregen op de begraafplaats. Maar zeker ook de nieuwe gedenkplaats, deze nieuwe gedenkplaats laat de Zandvoortse gemeenschap zien haar ogen niet te sluiten voor haar eigen verleden. Want het is heel belangrijk dat het monument voor een groot gedeelte gebouwd is met stenen waarvoor de Zandvoorters zelf gedoneerd hebben. Heel veel inwoners, lokale bedrijven en organisaties hebben bijgedragen en daarmee dit nieuwe monument mogelijk gemaakt. Dat betekent dat onze gemeenschap het belangrijk vindt om een plek te hebben waar we de Zandvoortse Joodse leed kunnen herdenken. En dat we ons bewust zijn van de vrijheid waarin we leven, los van tyrannie. En dat dat nooit vanzelfsprekend. is. Een van de sprekers was Gil Mats... tijdens de onthulling van het Joods namenmonument in Zandvoort. En hij vertelt hoe het mogelijk is... waarom hij hier op deze dag heeft kunnen staan. De man die haar leven schreef, Joop Dahl... zei hij naar zijn familie in Edan... waar hidden een van de the family tot het einde van the war beklemmend moment tijdens de dienst is als rabbijn Spiro in zijn toespraak aanhaalt hoe enkele joodse standwoorders een gebed uitspreken vlak voordat zij werden vermoord. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hoor Israël de eeuwige onze God de eeuwige is één. Deze zin We hebben velen van de weggevoerde Zandvoortse Joden gezegd, uitgesproken, gedacht, over nagedacht, vlak voor dat ze vermoord werden. Voorzitter Paul Olieslagers van het Joodsnamenmonument sluit af in zijn toespraak met hele waakzame woorden. Ik sluit af met de woorden. Die premier Mars Rutte gebruikte bij zijn toespraak tijdens de onthulling van het nationale holocaustmonument afgelopen 16 september in Amsterdam. Wees waakzaam. Ik zou er een toe willen voegen: Let goed op elkaar. Met de muziek van Trio Carmel komt daarmee vlak voor het uitspreken van de Cadiz een einde aan de dienst bij de onthulling van het Joods namenmonument. Ja, en dan, dan hebben we nog twee interviews die ook gemaakt zijn door Jaap en Ger bij de opening van het monument. En dat gaan we verderop in deze uitzending draaien. We gaan nu verder met Nick en Simon. Zegt je krijgt een hele beeld van mij. Maar vaak lieg ik de dagen met iets leuker dan ze werkelijk zijn. Ach, het is nauwelijks een gelijk. Van binnen wordt een hij zo af en toe er nee, iets te veel. Van buiten praat ik heel de wereld net zoals dat ik hem wil. Dat onaangename Mezelf. Laat ik maar de hel Zien van wie ik werkelijk ben Niemand die mij echt kent Ik word er niet gelukkig van, is wat ik concludeer Maar ik hou mijn masker op, dus wat heb ik uiteindelijk ik niet. niet eens heb maar kijk ik dan een stiekem met een schuin naar opzij, zie ik je zitten met eenzelfde masker als dat. Nick and Simon hadden dit. Lekker rustig nummer. Uh, ja, wie, uh, wat was de grootste band die we ooit zo'n beetje in de geschiedenis meegemaakt hebben, denk jij, Luus? Ik denk zomaar buiten ook wel de Stones, de Beatles. Ja, en daar gaan we het nu even over hebben. Want namelijk in 1962. Wat dan een tijd geleden alweer. Hè. Ja, nee, was gisteren. Ja. Was het gewoon gisteren. Voor jou en mij misschien. Ja. Okay. De eerste plaats van de Beatles die, uh, die is uitgebracht in 1962. En uh, de mondharmonica die te beluisteren is op het nummer... is uh, door John Lennon gestolen in Arnhem. Of oh, het erg. Maar is hij nou mm. van hem gestolen of door hem gestolen? Dat staat het verhaal niet. Hij is gestolen. Oh, maar Hij is door Johnen gestolen, komen, of, of niet. Hebben ze het gevonden? Ze ja, ik het weet het niet. Te maar goed, de Moeten Beatles aan <laughs> nog. Moeten we het opzoeken? Moeten we misschien zoeken? In, in Arnhem. De Beatles die zijn op weg naar Hamburg en stop in Arnhem. Oh ja, wacht even. Ze bezoeken een plaatselijke muziekwinkel. Terwijl de drie andere Pieters de winkelier verzoeken iets te pakken op een plek waardoor hij zijn gezicht moet afwenden. Stelt John Lennon de mondharmonica uit de vitrine? Die heeft het gedaan. Die heeft het gedaan. Hij is de Ja, maar toen hadden we nog geen baantje en zo niet opgelost, natuurlijk. Nee, dan kun je zo niet meer verhalen, nee. hè? Dat nee, is ongelooflijk. Ik heb nooit verwacht van deze man. maar goed nee. Uh, op de singleversie van 5 oktober 1962 is er Ringo Startup Luisteren achter de drums. En uh, op latere singleversies wordt gedrumd door drummer Andy White. Ook de versie op de eerste LP van de Beatles is met Andy White. En uh, Ringo speelt daarop tamboerijn. En het, uh, weet jij nog hoe het nummer heet? Het allereerste nummer wat ze hebben uitgebracht. Love me. Dat ze in 1964 uh, in uh, een eenmalig optreden hebben gedaan in blokken In Bokken, en... bij, de, bij de veiling doen. Ja, ja. en dat, uh, die, uh, die, uh, daar is de bekende veiling al inmiddels omgedoopt tot gemeentelijk monument. Ja. Als ze daar geweest zijn. Volgens ja. mij hebben de daar ook opgetreden, ooit. Ja, ik weet niet of het daar was. Uh... Waar was dat dan? Dat ze de boel zo afgebroken hadden dat ze het ja, nooit meer uh, deden. Dan gaan wij het terugzoeken voor onze luisteraars. Ja, dat zou. Zal... Nee, ik is, is, dat, is, dat is, dat jou we handig zijn. Ja, ik ben heel goed. Ja, door. natuurlijk. En nog even Zoek voor me ons... Het, leven, al, Jan. Nog een uh, mededeling voor onze uh, Zandvoortse luisteraars natuurlijk, wat erg belangrijk is. Vergeten we niet dat we nog steeds de expositie van Jan Lammers hebben in het museum. Nee, die hebben we. Want uh, Janus presenteert het Zandvoortsmuseum museum. Met een thematentoonstelling rondom de historische Grand Prix. En we zijn trots dat we dit jaar de beroemde Zandvoort in het sportthuis kunnen zetten. Uh, dat is begonnen op 20 augustus. En tot 21 november kunnen de mensen nog altijd terecht in het Zandvoorts uh, museum. Uh, altijd leuk. In de Zandvoord staat natuurlijk erg bekend. En uh, altijd leuk om dat even mee te maken, denk ik. Toch? Jawel. Oké. Okay. Ja. Ja, mooi toch? Ja, het uh, lijkt Zo. me heel leuk. Ik, ben, ik liep er wel langs van. Hè. Ik dacht van, hé, ik moet er even gaan kijken. Maar toen we, dat was natuurlijk weer typisch op zondag. Maar ik wilde er echt wel even gaan ja, kijken. Want het het is een mooie periode. Ja, het is ook deze, deze tijd vind je altijd leuk om de tentoonstelling of een tentoonstelling van evenementen te bezoeken. Altijd leuk. Hè? Ja. We gaan verder met een uh, duet. It's late I know you're weary I know your plans Don't include me Still here we are Both of us lonely Longing for shelter For all that we see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 Turn out the lights. Come take my hand now. We got tonight, babe. Why don't we stay? We got tonight, babe. Why don't we stay? Roman Kidding and Lulu we've got tonight, was that uh, uh, ik zag, ja. Ja, ik heb het gevonden. Ja, het, het was, gevonden. Het, uh, het, was uh, het optreden van de Stones op 8 augustus 1964 in het Koerhoud. En dat is een mooi gebouw. En het is, uh, was maar tien minuten, hè? want dat, waar, er waren de Toen was er je helemaal gestopt. Ja, er braken er uit. Maar volgens uh, Aad van, uh, van Toor, uh, bekend van het akrobaten duo Bastien-Adriaan, was, uh, uh, was de hele toestand gearrangeerd. Dus, uh, en we zei er toen al te blijven lachen? Ja, okay. nee, dat zei zijn broer. Dat zei zijn broer, oké. Okay. Toen Adriaan thuis kwam en het hele verhaal vertelde, zei ze... Maak niet uit Adriaan, ja, altijd, altijd blijven lachen. Oké, okay, uh, ik zag trouwens op uh, Facebook uh, over zandwoord. Facebook kan niet. Gisteren. Gisteren. Gisteren. Het was weg even, toch? Ja, ja, maar op dat moment was het. Ik heb in ieder geval gelezen op nee. social media... dat de voorbereidingen alweer een beetje zijn begonnen... Naar richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Ik zag alweer dat de VVD iets gepubliceerd had... over de schaduwlijst, zeg maar, de kandidaat eventueel. Dus er zal binnenkort andere partijen ook weer komen, denk ik. Nee? Oh, je hebt het over Den Haag? Nee, ik heb het over de gemeenteraadsverkiezingen. Oh, dat... Ja, die gaan we in maart weer krijgen natuurlijk. Oh, die gaan we in maart weer krijgen. Ja, en ik geloof dat in november moet allemaal bekend zijn de lijsten. En uh, ja, de voorbereidingen zijn toch alweer uh, hard bezig. Uh, ja, de volgende artiest die uh, heeft het voordeel dat hij overal van half geld naar binnen kan door zijn naam. Hier is namelijk Lil Kleine. Mag hij nou mee? Kan overal van half geld naar binnen. Okay, ja. Als een hele kleine jongen was ik dit al lang van plan. Ik heb een beetje wijn gedronken, maar een jongen is niet lang. Ik wil even met je praten. Wat ik zeg, dat duurt niet lang. We kunnen samen wat verdienen. gozer zeg maar wat je kan. We rijden echte, echte wagens. gekke wat je, ja, dikke vader. Ik moet leren om te sparen. Echt die shit, is nu gevaarlijk. Hoe we al die flessen halen, hoe we alles hier betalen. Shit, ey, ey, ey, ey, ey Ik ga elke dag uit eten, heb al jaren niet gekookt Maar ik denk aan meer euro's dan haren op mijn hoofd En ik ga je naam niet noemen, want dan maak ik het te groot Leel kleine Ronnie Flex, we komen samen uit de goot Wat we doen, dat is niet zomaar, wat we doen, dat is niet zomaar We komen van de bodem, motherfucker, geen diploma Ik moet denken aan mijn toekomst, ik wil balen als mijn opa Jullie mannen, die gaan slecht omdat ik dood maak Ik wil dat je stil bent, ik wil dat je niks zegt Het is je boy. big ik spend, alles hier is echt. Mijn pupillen zijn groot, maar ik ga niet slecht. En de club is al leeg, maar ik ga niet weg. Ben aan het praten met je zus, onder invloed van drugs. Soms denk ik aan vroeger en wil ik weer terugroken. Zoveel hars wordt stoned als ik kuch, Wat was er gebeurd als dit nooit was? gelukt? stop met je haat, Even praat karaat Met mijn jammer outfit is te duur, ik kan niks van je aan hebben. Nu heb ik het gemaakt, het is wat ze op de straat zeggen. Maar ik ben pas net begonnen, ja, echt het geval. Hard nigga, ayy het was steeds niet lukken, het was steeds niet lukken Nu je hypotheek van 1, 2, 3 ruggen Geen probleem, niet kutten Regel 1, niet rusten Nee, die wijven krijgen niks Als ze kreeft niet lusten Ey, nieuwe wave, nieuwe do Ik ben met de nieuwe ho. Ik luister hazes in de buggy naar de studio Je doet alsof je weet, maar je weet niks Je nieuwe mat die is keer en hij heeft niks Je vindt het raar, geen gemaar Neem je mee, hier en daar Jong stoner van het jaar Bitch, eet kaffee ja. Ik heb een vrouw op mijn schoot en ze helpt me met tellen Ik kan vrouwen voor je bellen Ik kan vrouwen bestellen Ik heb schat in wie je bent en al je boetes ook Ik tel mijn geld als ik een hele dikke toeter rook Ik koop je nieuwe single niet Omdat je toe verkoopt. Ik ben al steeds hetzelfde ja, zoals ik vroeger ook Was dit er niet, vraag ik me af waar ik zou zijn Was ik dan nog in de buurt met de jongens op het plein Al die dingen met mijn moeder doen me af en toe nog pijn Mama money is lang En een jongen is klein Hey hey hey. Als de, de andere klasgenootjes voor mij de nieuwste hip hop lijsten, dan ging ik gewoon voor andere aansluitlijsten, bij mp gewoon? Zullen wij dat ook kunnen uh, luisteren met je uh, rappen, of niet? Nee hoor, nee. nee, ik ben niet van de rap. Oké, okay. nou ja, dan houdt het op. Uh, ja, we proberen toch wel een stukje cabaret... in onze uitzendingen te doen. En dan gaan we gaan kijken of deze ook erg leuk is van uh, Joep. Mijn zoontje zei... Papa, papa, mag ik wat vragen? Het is toch vandaag gewoon vrijdag? Gaan we nog naar mevrouw Van Dijk? Dat moet ik even toelichten. En zoontje en ik gaan al jaren elke vrijdagmiddag... even naar mevrouw Van Dijk. En mevrouw Van Dijk, dat is een oude vriendin...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 Mevrouw Van Dijk zei nooit: e-mail die ze nog ouderwets hey, e Weet je geweldig Mevrouw <lacht> Van Dijk die ken ik al zo lang en ze kent mij ook al heel lang. Ze, ze was de vrouw van dokter Van Dijk. Je had bij ons dorp had je twee dokters. Je had een katholieke dokter en je had een, een, een de rode dokter. En de rode dokter was dokter Van Dijk. Dokter Van Dijk deed, deed veel voor het dorp. En zijn vrouw ook regelde dat er een schouwburg kwam, maar dat er ook een schouwburg bleef. En dat er goede sportvereniging kwam en dat, dat, dat het hele dorp iets te doen had. Geweldige vrouw. Ik zei: was, u hield heel erg van mensen, hè, mevrouw Van Dijk. Ze nou, dat viel wel mee.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 Goed, maar mevrouw Van Dijk is dus prachtig. En ik merkte na de dood van mijn moeder dat ik nooit meer bij haar kwam. En ik dacht, weet je wat ik doe? Op een dag? Ik ga gewoon naar haar toe. Het was een vrijdag. Ik denk, ik ga gewoon naar haar toe. Ik heb een bloemetje gekocht. Een bloemetje. Ik kom er aanlopen bij het verpleeghuis. En ik zie die portier schrikken van, oh jezus, van het hek is in de <lacht> En hij deed het raam open en zei, meneer Van Dijk, uw moeder leeft niet meer. Hoor. <lacht> en ik heb nog nooit iemand zo blij zien kijken. Die mevrouw Van Dijk, geweldig.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 Nou, om jou een beetje verder in de war te brengen. Ja, ja. hou ze scherp, zeg ik altijd. Hè? Ja, jouw humor over een beetje, Luus. Jouw humor. Ja. Is dat jouw humor? Ja. Jawel, ja. Ja, toch. Ik weet het. Ja, het kleine mooie brilletje. En, uh, ja, hij, hij blijft natuurlijk echt uh, fantastisch, de, onze eigen Joep. Um, nou, we, gaan... nou, nee, we kunnen wel een leuk nummer draaien. Dat gaan we nu doen. Ja, nou, we waaien tranen. de, de wijze van de Weekend. Safe for En uh, je gelooft niet, Lusma, maar we gaan weer op het eind van de eerste uur af. Jeetje. Dat is niet geloven. We gaan, uh, nou doen we dan maar met een instrumentaal nummertje. En we komen in het tweede uur we zo weer terug uh, met uh, nog wat andere agendapuntjes. En uh, de rest van de interviews die uh, Geer Loogman en uh, Jaap Koper gemaakt hebben... bij de opening van het monument, het, het Joodse monument in Zandvoort. We hebben nog een weerbericht. En uh, ach, tot, uh, we, zullen, we zeggen gewoon tot de uh, andere kant van de klok...